Drieen met het NOS Journaal. Het gelopen doordat hun werkgevers de onregelmatigheidstoeslag... voor de weken dat ze met vakantie of verlof waren niet hebben uitbetaald. Dat stelt de vakbond nu 91. Een verpleegkundige was naar de rechter gestapt... om uitbetaling van de toeslagen af te dwingen en ze heeft gelijk gekregen. Ze ontvangt 5000 euro. De branchevereniging van ziekenhuizen zegt dat de uitspraak niet betekent... dat alle verpleegkundigen nu alsnog recht hebben op extra geld. Nu 91 denkt daar anders over en wil een schikking met de werkgevers... zodat niet Iedere verpleegkundige naar de rechter hoeft te stappen. Het kabinet is ervan overtuigd dat de oppositie toch mee zal doen... met de onderhandelingen over een herziening van het belastingstelsel. Dat zegt vicepremier Asscher. Een aantal partijen wil niet met VVD en PvdA... in het geheim praten over de fiscale wijzigingen... maar dat het kabinet eerst zijn plan op tafel legt. Premier Rutte voelt daar niets voor. De Nederlandse spoorwegen krijgen een directeur ethische zaken. Die moet in de gaten houden of de integriteitsregels van het bedrijf wel worden nageleefd. Dat zei waarnemend NS-topman Robbe tegen de parlementaire commissie die het Vira debakel onderzoekt. De NS ligt onder vuur vanwege het gesjoemel bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg. Dat kostte topman Hugus zijn baan. Op een congres voor wetenschap en journalistiek in Den Haag zijn de winnaars bekendgemaakt van de Spinoza-premies. De hoogste wetenschappelijke onderscheiding in Nederland is toegekend aan natuurkundige René Jansen, wiskundige Aard van der Vaart, genetica-deskundige Siska Wijmega en cultureel-antropologe Birgit Meijer. De Spinoza-premies worden in september uitgereikt. En dan wordt ook bekend waaraan de wetenschappers de prijs van 2,5 miljoen euro gaan besteden. Het weer in grote delen van het land schijnt de zon nog volop... met maxima tegen de 30 graden. In het uiterste zuiden vallen er hier en daar al stevige buien... waarbij onweer en hagel kan voorkomen. Komende nacht en morgenochtend vallen overal buien... maar morgen overdag schijnt de zon geregeld... en dan wordt het tussen de 19 en 25 graden. Dit was het FNK. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Files in de Randstad met minimaal vijf minuten vertraging zijn te vinden op de A1 Amersfoort-Amsterdam. Bij Muiden-Oost vier kilometer. De A2 Utrecht-Eindhoven tussenklop het Oude Rijn en Nieuwegein-Zuid drie. Bij Waardenburg nog eens 8 kilometer. A4 Den Haag Amsterdam tussen het Prinsklausplein en Zoetewoudendorp 5. A12 Utrecht Den Haag bij Knoop het Gouwen 9 kilometer. Er stond daar een ambulance met een klapband. Op de A13 Den Haag Rotterdam langzaam rijden tussen Delft en Alfred Berkwa en Roderijs. A15 Rotterdam Gorken bij Sliedrecht West 5 kilometer. A16 Rotterdam Breda voor de Moerdijkbrug 7. A27 Utrecht Breda bij Noorderloos 5 en bij Werkendam nog eens 6 kilometer.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 change your style. that I was searching Tease me, tease me, baby yeah. Till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 this way. I was born In a plane In my head. Mama said that every word was for my name.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 Fireball. Chomo loco. <laughs> up the bottle Hearts will melt like ice as lights keep falling Makes you feel so small again as we walk in circles A blind lead in the blight No way of hiding Oh, a heart is all we've got I'm hungry for you my love, so come out and rescue me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 Ja, ik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 Maman courait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 Dus pak je radio, radio. ren naar Frans en zet hem op 106.9 106.9, yeah. Zfm, ZFM, 24 uur per dag hete de zomer mm -hmm. oh, oh. Mm -hmm. morgen in Parijs, gewoon mijn business Ik zie de meest mooie Franses Weet niet wat ik zeg moed. Ik zeg bonjour mon amour, maar Marcel, je bent heel Je suis heel mooi. Je Je bent Chance et unique, en hadden ontroerd dan met aan de, de sein. En daarna samen op La Tour Eiffel. Mmm. Mm mmm. -hmm. Ah, en ik voelde dat het goed zat. Ik zag er zo verlegen lachen. Kan niet geloven dat het echt was. Zij, de mijne sein. Ze leken mix van dood, Sexilia en Ana.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 <laughs> en dan nog een woordje voor ons.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 I got this. Salto de mi ciudad, se de imágenes y de rele. yo quisiera estar ahí más, no te